De laatste tijd zijn er wel vaker heftige geweldsincidenten tegen treinpersoneel, zegt de vakbond. Als je het laatste geval ook ziet, nog niet zo lang geleden. is er een steekincident, een schage geweest. waarbij een conducteur in de hand gestoken is. Uh, recentelijk een, uh, iemand die in zwolle in de trein. en op het uh, perron met een pistool loopt te zwaaien. Treinpersoneel moet beter beschermd worden, vindt de vakbond. Beveiliging mee op de trein zou bijvoorbeeld helpen, zeggen ze. Tientallen Iraanse drones die afgelopen weekend zijn afgevuurd op Israël... zijn neergehaald door Amerika. Het leger van het land zegt dat de teller op meer dan 80 staat. Ook werden er zes raketten uit de lucht geknald. Iran schoot honderden raketten en drones af op Israël. Die werden bijna allemaal neergehaald, een deel door Israël zelf. Maar er was ook hulp van Britse, Franse, Jordaanse en dus Amerikaanse militairen. En in Nijmegen en omgeving begint de spanning behoorlijk toe te nemen. Komende zondag speelt NEC de bekerfinale tegen Feyenoord. Er is een speciaal shirt gemaakt. Dat ging afgelopen weekend al dik 3000 keer over de toonbank. Deze fans hebben er wel vertrouwen in. Ik denk 2-1. Eh, 1-2. Ik denk uiteindelijk 2-1 van NEC. Ik denk zeker dat ze kans maken. Uh, ik denk 3-1 van NEC. NEC heeft er nooit wat gewonnen. 50-50. Ja. Ik heb weddenschappen afgesloten, met vrienden, wij winnen hem. Heeft u er geld op gezet? Nee, biertjes. Het zou bijzonder zijn als NEC weet te winnen, want je hoort het een van hen zeggen. De club pakte nog nooit een prijs op het hoogste niveau. En het weer nog, nu nog droog en op veel plekken een klein zonnetje. Later trekt het dicht en slaat het om. Vanmiddag zijn er buien met harde wind, hagel en onweer. Het wordt rond de 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Just a parasite side. Flowers that blue one in like a wildfire. But I still took a fight. Thought that I was in need. Adrenaline, adrenaline Words are sharper than a guillotine Guillotine Can't stop choking on your nicotine Ja, en we zijn weer terug bij Goedemorgen Zandvoort, Roy. En ik uh, geef de microfoon weer aan jou. Dankjewel, uh, uh, Jelmer. Want uh, tegenover mij zit inmiddels... Uh... We hebben geluisterd naar een heerlijk stukje muziek trouwens, dat vergeet ik helemaal. Ja, dit is uh, onze ei, enige echte Wendy Moore uh, met haar nieuwste single Hell on Earth. En uh, ook weer prachtige tekst en het uh, hoort alleen maar beter. Hoort wordt, hè? Het wordt niet in zand Het het zonnetje schijnt. Nee, het schijnt is nee, nee, nee. dus ongelukkig. Ja? Wethouder en ik had net een, een, een leuke discussie, dus uh, maar het, het was vurig maar niet hellish. Dus uh, we gaan nu uh, een leuk interview hebben met uh, wethouder gert Bluis... Welkom hier aan tafel. Ja, welkom. Uh, en het gaat onder andere over uh, HDMZ. Maar uh, het gaat ook over andere dingen met het accommodatiebeleid in het ja, ja, dat is uh, zeker. De, kijk, uh, dat staat, stond ook in de begroting. Uh, we willen een strategisch accommodatiebeleidsplan maken. Dus, omdat ik denk dat het goed is. En het, dat hebben we eerder gedaan met, met dingen. Je moet als overheid vooruitdenken. Regeren is vooruitzien. Dus je moet ook zo'n dingen vooruit in de, in de tijd zetten. En dan hoop je ook commitment van zo'n gemeenteraad te krijgen met kaders. Ja. En dan heb je iets waar je aan vast kan houden en waar je op kan bouwen. En waar je ook kan zeggen, hey jongens, wacht even, we hadden eerder ook dat afgesproken. Oh ja. En wat er dus nu vaak toch gebeurt, en dat gebeurt zowel in het college als bij de gemeenteraad... dat we op ad hoc basis veel dingen beslissen. Dus al onze maatschappelijke accommodaties, en dat zijn er nogal wat... Ja, dat vraagt toch wel om doorzicht naar de toekomst. En we zijn eigenlijk al met een aantal dingen bezig. Daarom zit ik hier ook. Gebouw de Croch gaan we het over hebben. Ja. En uh, we gaan het over het museum hebben. Uh, net had je het hier over, begreep ik, over Ducky Duck. En dan kom je bij de ja. blauwe tram. Nou, daar zijn ook allerlei ontwikkelingen. Dus het grijpt wel allemaal in elkaar. Ja, ja het Rode Kruisgebouw. Uh, ja, ja. ja, ja. Ook al al de circulaire dingen. hotspot waar we nog steeds ook zoekende zijn. Het jeugdhonk wat speelt... Dus uh, woningbouwen op de locatie van bijvoorbeeld uh, de scouting. Uh, ja, dus er is wel heel veel beweging. En uh, we moeten dat in goede banen leiden. En dat, daar moet je dus wel goed over nadenken met elkaar. En dat moet je dus ook aan elkaar koppelen. Want anders ga je ergens iets veranderen... terwijl je vijf jaar later of drie jaar later zegt... hadden we het nou maar zo gedaan. ja. Nou heeft uw collega een uh, toeristische visie uh, neergelegd... waar wordt in 2040 ongeveer moet, uh, moet komen. Een lange termijn uh, visie. En gaat dat nu ook zoiets zijn voor de accommodatiebeleid? Is dat wat, ja, dat, wat het is, dat is wel mijn, dat is wel mijn, mijn plan om dat ja. uh, op, die, uh, op die manier te doen. En daarom ik dus, maar er zijn al een aantal zaken die in gang zijn gezet. Maar ik, ik wil het gewoon proberen rond te maken. Dus dan dat, nou, denk ik dat dat een goed verhaal is om dat zo te doen. Dan krijg je inderdaad wat meer langere termijn visies op een aantal toeristisch-economisch... maar ook op, uh, op het maatschappelijk vastgoed. En dat zit dan ook wel weer toch gekoppeld aan onze sociale basis... met alle verenigingen. Dus ik denk dat dat heel goed is. En, nou is iedereen natuurlijk heel erg benieuwd. Uh, de gemeente heeft een tijd geleden gedacht van... nou, HDMZ misschien kunnen wij het aankopen. Dat is toen niet gelukt. En nu is er een, een, een ondernemer die het uh, heeft uh, gekocht... en die zei, aangegeven heeft dat hij dat ook wel... een sociaal-maatschappelijke bestemming uh, ziet zitten... Uh, mits het natuurlijk voor hem als een ondernemer ook haalbaar is. Uh, speelt HDMZ in deze plannen dan ook een, uh, een, een grote rol of een belangrijke rol? Ja, het ja, zeker. Zeker, is onderdeel. Alleen het is een lopend proces. En uh, ik heb afgelopen dinsdag in de gemeenteraad een mededeling gedaan. Uh, dat het college uh, ja, echt uh, het liefste het, liefst, uh, het HDMZ-gebouw behouden wil voor waarvoor het is, namelijk als een, een museum of een broedplaats voor kunst en cultuur. Het zou zonde zijn als dat gebouw daar verloren voor gaat. Uh, we zijn, dat komt ook omdat we zijn benaderd door de nieuwe eigenaar... of wij interesse hebben om dat pand te gaan huren. Want zo ontstaan dan wel dingen. Want als hij het ko koopt en een maand later komt daar een sportschool in... of weet ik veel ja. wat, dan heb ik daar ook niet, niets over te zeggen. Zeker niet omdat wij het niet hebben kunnen kopen. Maar ja, nu dient zich dat weer aan... Dus wij hebben de recht van eerste huur gekregen, bij wijze van spreken. Ja. Dus dan ga je toch weer in gesprek met, uh, ook met het museum. En dat, daar zijn we over in gesprek. En uh, zeer binnenkort krijgen wij een, een plan van aanpak hoe zij dat zien. Zij staan er positief tegenover. En uh, nou, dat wachten wij af. En uh, ja, dan moet het college kijken van uh, wat dat dan verder betekent. Eén ding is natuurlijk wel zeker. Uh, het huidige museum ten opzichte van het nieuwe ADMZ-museum... Als je dan kijkt bijvoorbeeld alleen al naar de kosten van dat gebouw. De kostprijs op dit moment van het oude museum ten opzichte van de huurprijs. Daar zit een groot verschil. Dus ik heb ook tegen de gemeenteraad gezegd. Ja, dat heeft waarschijnlijk dan wel uh, financiële consequenties. Aan de andere kant gaan we dan nu kijken van. Ja, wat, wat het huidige gebouw. Uh, ik denk dat als je dat gebouw over tien jaar. moet het ook aan allerlei eisen voldoen. Het staat nu voor eigenlijk voor nul, nul in, in de boeken. Dus de, dus de huurprijs is, is daar ook op gebaseerd. Dus feitelijk is de huurprijs die wij nu rekenen naar het museum... trouwens via een subsidie komt dat weer terug... is, is natuurlijk relatief... Is, is absoluut ook niet conform, maar ook ja. maatschappelijk niet conform. Dus, dus zo moet je er ook naar kijken. En aan de andere kant, als, als het overgaat... speel je een locatie vrij op het plein. Daar kan je nieuwe ontwikkelingen. Zoals je weet zijn we ook bezig aan het kijken naar het raadhuis. Dus dan heb je eigenlijk het hele gebied daar kan je eens zeggen, van, daar, kunnen we, daar kunnen we wat mee. En als je kijkt naar de jaar rondgedachten in Zalvoort... die we meer willen uitdragen en ook het dorp meer willen betrekken... hebben we dan wel een, misschien dan een muse museum op een nieuwe locatie... en een plein waar we weer nieuwe uitstraling aan kunnen geven... en, en ook nieuwe dingen kunnen doen. En dat, die meerwaarde zien, zien wij wel zitten als college... maar we zullen naar de gemeenteraad moeten. Dus. En de bedoeling is om uh, nog voor uh, het zomerreces eventueel met een, een voorstel richting gemeenteraad te komen... maar het is vooral ook aan hun... omdat het but, waarschijnlijk budgetaire gevolgen heeft... Ja. om dat uh, goed te keuren. Maar dat, uh, al die plannen hebben natuurlijk heel veel gevolgen... want de krocht moet nu ook weer verbouwd worden... Ja. of die gaat verbouwd worden... Uh, is ook een heel duur, uh, grote investering. Ja, zeker. zeker. Dat, dat, dat is ook heel spannend nu. Want het is een jaar, ruim een jaar uitgesteld. Nou, Dan kun je wel inschatten van dat dat wat betekent voor de, voor de prijs. Toevallig uh, zijn de offertes begreep ik, binnen. En volgende week krijg ik te horen wat dat betekent. Ik hou mijn hart wel een beetje vast met alle prijsstijgingen ja. die er zijn. Maar oké, okay, als ik dat weet, zal ik ook snel moeten schakelen. Want, want daar speelt dus ook wel weer van dat hè, eind uh, over twee... Volgende week is de laatste uitvoering in de gebouwde kloof ja. en, en, en, en dan zouden we aansluitend gaan beginnen. Dus dat zit allemaal krap op elkaar. Ja, dan zie je wel wat, uh, wat onze natuurwetgeving teweeg brengt. Als daar een paar uh, vleermuizen vliegen, dat we vervolgens uh, dingen stilvallen. En de consequenties daarvan zijn toch wel vrij groot. Dat vind ik wel heel erg jammer in dit geval, maar ja, oké. Okay. We hebben ermee te dealen, ja. land van de regelgeving, Nederland. Het is dus inderdaad wel heel erg triest. Uh, zeker als het land uiteindelijk blijkt dat het voor niets was geweest. Uh. Ja, nou ja, dat, dat, dat wist ik wel. Want ik woon daar in ja. de buurt. Ik, ik zie die vleermuizen ook om mijn huis vliegen. En, en, en ze nestelen daar ook niet. Maar ja. dat, zo werkt dat in Nederland. Maar u mag ook niet verbouwen, dus begrijp huh? ik. U mag dus ook niet verbouwen. Nou, schijnbaar. Als je nou, als je is, is, is ik mag sowieso niet verbouwen. Maar ik heb een rijksmonument, dus dat is sowieso ingewikkeld. Ja, Maar dat zeiden... Um, een andere vraag is, uh, want ik uh, sprak natuurlijk wat andere mensen... en ook de Agatha-kerk die uh, begint uh, te piepen en te kraken... in uh, het gebruik van hun gebouw. En hebben ook al aangegeven dat ze op de langere termijn uh, zoeken... Naar van hoe kunnen wij deze kerk blijven gebruiken. Want het bisdom is uh, niet bij machten om voor de komende twintig jaar... die kerk op deze manier te exporteren. Dus is dat, is dat iets waar uh, over nagedacht al wordt... Of, Komt dat nee, nee, nee Ik denk dat de kerk nog niet zo ver is... dat ze daar zelf achter te komen over nadenken. De enige kerk, dat is onze dorpskerk. Die denkt ja, wel na over binnen nu en tien jaar. En ik heb dat nog niet vanuit deze kerk dat signaal gekregen. Maar dat er op termijn wel wat staat te gebeuren. Wij zijn bijvoorbeeld wel in gesprek geweest... Al met de, een deel daarachter, achter de krocht... om dat te mogen huren. Dat, dat, nou, dat, daar hebben we nog steeds wel gesprekken over... Dus, dus zij, zij zijn wel aan het kijken... maar ze zijn nog niet in dat proces... dat je dat binnen de tijdspannen... waarbinnen wij nu moeten besluiten... Ja. daar een, een beslissing over had kunnen nemen... om te zeggen, god, we gaan nu weer wachten. Want we wachten al hè, heel lang. In, in 2014, dat is wel grappig... heb ik zelf... toen wilde het voormalige college... toen was ik dus nog raadslid... die wilde <lacht> gebouwde kroch verkopen. Daar heeft het CDA toen een stokje voor gestoken... bij monden van deze fractievoorzitter toen. En dan, daarom vind ik het nu wel mooi... En dan zie je het, dan ben je tien jaar verder voordat er wat gebeurt. Dus ik vind het wel alles aangelegen dat we het nu wel doorzetten en dat dat gebouw gewoon opgeknapt wordt. En dat het ook bij kan dragen aan, ja, aan, aan, aan, aan onze cultuur, historie, maar ook de verenigingen die daar de zaken kunnen doen. En dat is ook wel het plan: hè? om dat ja. gebouw dus echt wat, ook wat multifunctioneler in te zetten. Als broed, broedplaats voor kunst en cultuur, maar vooral voor cultuur en ook verenigingen daar gewoon gebruik van kunnen maken. Dus dusdanig inrichten en opzetten... dat het ook gewoon gebruikt ja. kan worden. Maar het is überhaupt wel een gebouw... wat heel intensief al gebruikt werd. Qua voorstellingen en dergelijke. Ja, dat is wel. wel ja. Maar het was, het was wel door de corona... was er ook daar ook wel weer in een deuk ingevallen. Want, ja. want er waren, we hadden op een gegeven met veel meer... bijvoorbeeld zangkoren... die daar dan hun repetities hielden. En na corona werd dat ook alweer minder. Dus, dus het gebruik van dat gebouw... Dus buiten de voorstellingen willen we ook ja, optimaliseren. En, en, en dan ook goed benutten. Vandaar dat we ook een renovatie en een stukje bijbouwen doen... om dat mogelijk te maken. Zodat bijvoorbeeld de toneelvereniging... daar gewoon elke maandagavond kan zitten en kan voorbereiden. En als het niets is, kunnen ze ook het toneel gewoon gebruiken... om daar te repeteren. Dat is op zich sowieso al leuker. Nou, en zo zijn er andere verenigingen die we dan op die manier wat laagdrempelig gebruik willen laten maken van het gebouw. Ja, en nu, nu staat het over de koren die repeteren. Maar vlakbij zit de blauwe tram. En daar uh, repeteerde altijd het zandvoortse mannenkoor... Ja, ja. wat nu een gemengd koor ja, geworden is. Ja, ja, ja, ja. uh, hebben we niet te veel accommodaties? Het kost natuurlijk ook allemaal veel geld. Ja, nou ja ik vind ja. dat we wel een, sowieso een theater nodig hebben. Ja. En, en, uh, en, daarvoor wij, en daarvoor is dat accommodatiebeleid zo belangrijk... dat het komt. Want dan kan je... Ik probeer nu al na te denken... wat kan ik nog meer in dat gebouw organiseren? Uh, de Wurf hè, die zit, uh, zit ook op, op andere locaties. Eigenlijk uh, Hildering zit ook op andere Dus we proberen ook dingen bij elkaar te brengen. A, het versterkt elkaar. Dus dan, dan krijg je dat, dat er meer inhoud uitkomt. Uh, bijvoorbeeld Beleef Zandvoort is een nieuwe stichting geworden. Ja. Nou, die, die hebben ook ideeën. Dus we proberen ook rond programmering te verbreden maar ook dingen samen te brengen en andere zaken anders te organiseren. Dus wel optimaal gebruik te maken... dus de bezettingsgraad van, van, van zo'n locatie te verhogen. Dus nu was het repetities van koren en voorstellingen... en wij vinden straks dat er een aantal verenigingen... gewoon dat het hun feitelijk ook hun clubhuis is... Hè? Waar, waar ze ja. gebruik van kunnen maken. En dat het niet zo hoeft te zijn... Dat, dat, dat er altijd een beheerder is. Dus het wordt zodanig ingericht... dat me mensen ook gewoon bijvoorbeeld daarboven... s'avonds naartoe kunnen gaan om iets te doen met hun vereniging. Dus het gebouw krijgt een andere functie. Een, een meer een inhoudelijke functie ook als, als, als, als broedplaats en clubhuis. En daarnaast willen we programmering ook verbreden met partijen. En wat uh, uh, gebeurt dan bijvoorbeeld met de Blauwe Tram? Want daar, is gebeurde, daar, daar worden ook de koren geoefend... worden ook vergaderingen van verenigingen gehouden. De, de vergaderingen van de vereniging ja. van eigenaren en, en dat oh, soort ja, dingen... Dat... die vinden juist vooral plaats in de Blauwe Tram. Ja. Dat moet je er ook verhalen. De, de, de, daar zit dus nu één koor. Dat is het, het gemengde koor. Nou, ja. dat kan daar blijven. En, maar voor hetzelfde geval kiezen, ze, ja. kiezen we... en dat is ook met elkaar afstemmen wel voor, op termijn... om in de krocht met elkaar daar te gaan doen... Uh, en dan, dat, dat kan dan, maar dan is de blauwe tram weer vrij... Voor, voor andere dingen te doen. En dat wordt goed gebruikt. En de blauwe tram is ook een beetje laagdrempelig... waar uh, gezinnen, families dingen kunnen organiseren. En er zit een horeca bij. Dus dat, dat, dat blijft op een andere manier uitnodigen. Het is niet zo dat wij dan zeggen van... en, en we gaan in de blauwe tram... Uh, dan allerlei commerciële dingen organiseren. De bedoeling is nu wel dat gebouwde gebouw krocht dus meer... Een, een, een cultuurtheater wordt en dat de horeca open is op het moment dat er een voorstelling is. En, en niet zoals het nu georganiseerd is. Dus die keuzes moeten we ook maken. Maar dat moet allemaal in combinatie met elkaar goed doordacht worden. En mijn uitgangspunt wel is overal dat de bezettingsgraad omhoog moet... van, van, die, van al die uh, gebouwen en dat we dingen meer bij elkaar brengen zodat er eigenlijk van 1 plus 1, 3 wordt... dat er ook meer kan zich ontwikkelen... bijvoorbeeld rond programmering in gebouwde krocht. Ja, en, en ik hoorde u net over het accommodatiebeleid. Is daar al zicht op wanneer dat uh, ongeveer uh, vorm krijgt? Ja, dat, ik verwacht... Uh, di dit jaar moeten wij dat, dat rond hebben. De, de eerste inventarisatie heeft plaatsgevonden... En, ja. en, en dan moet het eind van het jaar moet dat, dat wel rond zijn... Want het is al een lange wens, of niet? Al vanaf het begin van de periode. Nou, het, het stond nergens in de coalitieakkoord of zo. Volgens nee. mij heeft een wethouder ja. dat bedacht. Want ik zag gewoon dat het allemaal steeds ad hoc ging. En, ja. en, en er wel allerlei wensen zijn. Dus, dus wat ja. dat betreft is het juist goed dat het nu wel bij elkaar komt. Ja, dus het is iets van de langere adem. Ja, het is ja. iets van de langere adem. Maar, maar ook, ook met, uh, waarschijnlijk met elkaar filosoferen van... Uh, ja, waar gaan we uh, wat dingen ontwikkelen? En er is ook een verdichtingsstudie gedaan. Dus, dus er zijn ook uh, nog steeds... Toch ook nog steeds ideeën over, over hier de Tolweg. Hè? Dat, daar, ja. dat we daar woningbouw willen. Nou, er zitten hier ook partijen. Dus daar denk ik ook aan. Van, ja, van, van hoe, hoe combineer je nou dingen? Je hebt de Bombschuitenclub. Je hebt CFM zit hier. ZFM moet ik zeggen. Ik zeg wel CFM, maar het is ZFM. Ja, zit, het is kus, er ja. zitten nog twee verenigingen. Het genootschap zit hier. Dus we, daar, en dat bedoel ik ook. Dan moet je dat andere beter benutten. Ja, dat eigenlijk... En, en, en dat, dan is daar ruimte voor. Want jij zegt, ja, dan zorg dan dat die ruimtes goed benut worden. Ja. In de blauwe tram en in de gebouwde kroeg. Nou, daar zie ik dus mogelijkheden toe. Ja, en... en we hebben ook woningen nodig. En in in die context proberen we nu wel te schakelen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En de, de protestantse kerk in de vrijhof is heel erg open om mee te denken ja, en te doen. En, ja, ja, ga ik ook mee toevallig heel snel mee in gesprek. Ook ja. omdat er nog, ook nog weer partij, andere partijen zijn. Dus ik, ik heb daar ook ideeën over. Dus dat neem ik ook wel mee. Maar dus, ik denk dat het daar ook ja, goed is om ook wat te experimenteren. Wat uit te proberen. Hè? Dus, dus, dus, dus te kijken bijvoorbeeld. Ja, zelf, persoonlijk ben ik heel erg charmeerd om dat uh, dorpsplein te vergroten. Ja. Dus hè, waar, waar, waar nu... nu dat, dat is allemaal wat ik... persoonlijke titel dit, wat ik zeg. Hè? Waar die muur staat, die muur gewoon wegmaken... en dat plein te vergroten. Nou, dan, dan is denk ik de horeca best geïnteresseerd... om dat af te nemen. Dat, dat kan ook weer inkomsten genereren. Vervolgens kan je dan, dan rustig kijken... Wat, wat kunnen we met een deel van die kerk wel en niet doen. En laat dat ook langzaam groeien. Maar geef het wel de ruimte... Want ja. als iets geëxperimenteerd is en vervolgens werkt dat niet helemaal... leren we van en op het volgende moment hebben we iets nieuws... en ontstaat er iets nieuws. Maar die dorpskerk is natuurlijk als locatie, als looproute... om daar ja, gewoon de deuren open te zetten en daar een, een expositie te doen... of, of iets, iets, iets aparts ja. te doen, is natuurlijk fantastisch. En die kerk is naar mijn idee ook wel iets splitsen. Maar ik, ik ga mijn ideeën delen met met het bestuur van het dorpskerk. En volgende week heb ik daar een gesprek over. Dus, Kijk, dat, dus dat, dan dat... neem ik ook wel die gedachten <coughs> allemaal mee... die in mijn hoofd zitten... rond het hele accommodatiebeleid. Oké, okay. nou heeft u er nog iets aan toe te voegen? We krijgen dus een hele mooie visie... eind van het jaar. Uh, zodat we het hele accommodatiebeleid... tot 2040 uh, in kaart hebben. Ik, ik hoop dat, dat dat lukt. Maar er moeten wel keuzes gemaakt worden. En er, zal, ja. dus, er moet dus ook wel geïnvesteerd worden... In, in, in, in, in, in, in, in dat gebeuren. Maar het is wel... de het, ik denk dat het wel het, het, het hart van Zandvoort is. Hè? Het sociale hart. van, van wat, dat we Zandvoort zijn en, en willen zijn. En we moeten dat verenigingsleven stimuleren. En daar moet ook echt. dat is, dat is echt de grootste uitdaging. Hoe krijgen we de, de jongeren daarin mee? Ook ja. dat als we uh, zo'n gebouwde krocht. Ja, hoe, hoe neem je dat dan weer mee? Want het, het, het, het, het richt zich toch al veel. op de verenigingsleven. Het, het zijn is toch veel de ouderen. Ja, ja. Hè? Zoals, zoals wij twee ja, ja. toch een beetje... maar we moeten juist ook de, de, de jongeren meenemen Dus bijvoorbeeld dat, dat jeugdhonk... dat moet er nu ook komen ergens. Maar dat moet je wel in, in samenhang zoeken. En dat moet elkaar ook verbinden. Dan wil je eigenlijk ook dat jong en oud met elkaar Want, meer bindt. Daarom ook mijn vraag over uh, 2040. Want je ziet als de, de koren uh, het moeilijk krijgen... en samengevoegd ja, ja. worden... dan heb je in plaats van uh, twee repetities in de week... heb je dan nog maar één. Ja, precies. En, en dan moet je op inspelen. spelen. Dan, ja, dan moet je dus inderdaad ja, denken ja, van... Uh, ja. hebben we het over... En dat is winter. nu al aan... Dat is echt nu, na, na corona is daar echt een versnelling, ja. versnelling echt ingekomen. En ja. een verandering ingekomen. Uh, dus uh, nee, dat is een hele mooie uitdaging. Maar het is ook wel leuk om dit uh, te doen. Voor Zandvoort, met Zandvoort, dus door Zandvoort... Dus. We wensen de wethouder heel veel succes bij deze ja. uitdaging. En we zijn, kijken vol spanning uit naar, naar de visie die er tot stand gaat komen. We gaan het zien. Ja. Oké, okay. okay, bedankt. Een levendig nummer, Jelmer. Ja, we luisteren naar Bon Jovi. En dan denk je, was dit misschien een nummer uit uh, hit-tijd. Uh, maar deze heeft hij twee maanden geleden uitgebracht. Oh, wauw. Hij maakt nog steeds muziek. Hij maakt nog steeds muziek. Ja. Nou, heel spannend. Uh, en wat ook heel spannend is, is uh, het gesprek van uh, Carina met uh, Jesse Molenaar. Want die loopt voor het goede doel. En ik uh, kreeg vandaag al een tussenstand door van 6000 euro. Ja. Laten we gauw gaan luisteren. Ja, en je moet er wel bij houden qua snelheid, zeg maar. Goedemorgen, Zandvoort. Ik loop nu een beetje snel door, want het is nu dinsdagavond. 9 april. Iets over zessen. En ik uh, ben op weg naar de plek waar ik uh, Jesse Molenaar ga ontmoeten. Hij heeft... Uh, ja, ik heb een beetje gerend. Want ik wil hem eigenlijk op tijd uh, ontmoeten voordat hij klaar is met zijn tocht. Want Jesse die loopt... Elke dag, tot en met vrijdagavond, loopt hij 50 kilometer voor het goede doel. En dit is dus zijn tweede dag. Dus ik ben heel benieuwd hoe het hem vergaat. Uh, ik heb net al een flinke bui op mijn hoofd gekregen. Ik denk dat dat voor hem heel lekker verkoelend is. Maar we gaan het hem vragen. Dus ik loop nog even heel flink door. En dan uh, hoop ik hem zo te zien. Zo, ik ben bij het tunneltje. Hij zei, bij het tunneltje ga ik er onderdoor. Daar ben ik nu. Gelukkig is de regen gestopt, maar ik ben helemaal doorweekt. En ik heb even heel erg hard gerend. Maar ik zie hem nog niet. Dus ik ga gewoon een stukje de duinen inlopen. En dan hoop ik hem zo te zien. Ik hoop dat hij geen blaren heeft. We gaan even kijken. Nou, ik heb hem gevonden, hoor. Het leek een beetje op het programma Op de Vlucht. Alleen uh, gaf uh, Jessie zijn uh, locatie iedere keer prijs. Ja. Ja. <laughs> dus we hebben elkaar gevonden. Ja. Dit is de tweede dag, pas, hè, Jessie. Ja, klopt. Het is de tweede dag. Dus uh, ja, uh, ik zit nu op 43 kilometer. Zo. Het uh, gaat wel lekker hier. Hoe uh, gaat het met de voerageposten? Zijn er uh, familieleden die... Uh, halverwege op de paden, jou opwachten met drank en met uh, bananen. Nee, nee, nee. Kijk, ik heb hier ik heb mijn versie aan. Dus ik doe alles zelf. Uh, ja, ik neem alles zelf mee. Zelfsupporting. Zelfsupporting. inderdaad. Ja, dat is bij de marathon wel anders. Ja, ja, heb ja, ja, je ja, ja. om de zoveel mijl heb je heerlijke drankposten? Ja. Vroeg. En zelfs van die. Uh, uh, van die. Uh, hoe heet dat? Van die. Uh, ja, knijpdingetjes. Van die jelletjes. Ja, jelletjes. Maar ja. heb jij dat ook? Ja, zeker. Ik heb ook mijn jelletjes. Ik heb een zakje snoep. Ik, heb, ja, ik <laughs> maak het mezelf wel lekker makkelijk. <laughs> Yo, nou, makkelijk, makkelijk. Hoe ging het gisteren? Want gisteren ben je begonnen, toch? Ja, ja gisteren had ik wel uh, een zware dag. Uh, ja, die zon was wel, had ik best wel veel moeite mee. En uh, ja, echt vannacht niet geslapen, gewoon door de krampen. Dus wacht, ah, dat was wel ellende, maar uh, vandaag. Geen masseur. Nee, nee, nee. Ja, mijn vrouwtje thuis. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, nee. Uh, een bad met ijsklontjes zoals Femke Bol doet. Ja, dat is een beetje koud. Ik hou, ja, ik hou niet van koud. Nee, ik hou niet zo van koud. Nou, ik vind het heel leuk om je een keer te ontmoeten. En ja. dat dat uh, hier midden in de duinen in de regen moet. Nou, dat is ook hartstikke leuk. Je hebt een vriend meegenomen. Die jou gaat supporten met de laatste kilometers van vandaag. Ja. Hoe is het gisteren gegaan? Uh, heb je het uh, makkelijk gered verder? Jawel, jawel. Ik heb hem iets te snel. Ik had hem onder de vijf uur gelopen. Oh, dus ja, supergoed. Ja, zeker. Alleen ja, nu, ik zit nu ook op hetzelfde schema trouwens. Maar. Oh, je wil eigenlijk rennen natuurlijk nu? Nee, nee, nee. Oh. Het is wel even goed hoor. Het is wel even geen... Ja, is het ja, goed? goed. Ja, geen... oh. Nee, want ik wil niet je record uh, nee, aan het voor... helpen hè? Nee, ik, doe geen, niet voor, ik ga niet voor mijn record. Ga nee. niet voor mijn record? Nee, zeker niet. Hoe laat ben je vertrokken vanmorgen? Uh, om twee uur. Om twee, uur. dus ja, ik ben nu. wat? Twee uur vannacht? Nee, twee uur Overmiddag, ik denk al. Huh? Twee uur dan ik snap moest... ik dat je moe bent. Ja, nee, ik moest werken. Dus ik oh, werk cool. gewoon van half acht tot twee, drie uur werk ik. En dan daarna uh, ga ik lekker rennen. Nou, wat goed, wat knap. Echt heel knap. En uh, je doet het natuurlijk voor een goed doel. Ja, zeker. Ja. Wat is het goede doel? Ja, ik ren voor Kika. Dus uh, ja, eigenlijk is iemand uh, dichtbij mij. Die jongen die je net zag. Iemand, ja. Ja, zijn moeder is uh, momenteel ziek en is aan het vechten tegen kanker. Ja. Dus vandaar uh, zijn we eigenlijk een beetje zo op het idee gekomen. En had ik een uh, link gestart via Kika. En, uh, ja, volgens mij hebben we binnen een week hadden we boven de 2000 euro. Dus Kijk eens, ja, Weg mega. Ja. Is geweldig. En ja. Ik hoop door deze opname dat mensen denken van... Hé, hey, wacht eens even. Hoe kunnen wij Jesse ook nog even steunen? Want ja, ik heb zelf mijn vader verloren aan kanker. Uh, ik denk dat iedereen wel iemand kent... die tegen deze verschrikkelijke ziekte moet vechten. Ja. Uh, of ze nou jong zijn of oud. Uh, het gaat je aan het hart... Um, hoe zouden ze je kunnen steunen? Ja, ik heb uh, via mijn social media, dus uh, Run With Jesse, heb ik een link uh, staan. En daar, ja, daar kan op gedoneerd worden. Okay. En die is tot zaterdag open. Dus, Oké, okay. uh, ja. je gaat het niet even verlengen nog? Uh, ja, ik weet eigenlijk niet of dat kan. Ik... Want zaterdag uh, komt dit op de radio. Okay, nou, dan uh, de mensen doen. horen het nu. Okay. Dus uh, misschien kunnen ze ook nog... Uh, want je zegt tot en met zaterdag. Ja, zaterdag. Tot en met, tot hoe laat? Dat ze ook niet durven zeggen. Maar ik, zal, ik, ik ga straks wel even kijken en dan verleng ik hem nog een paar dagen. Laten we dat doen. Als je niet te moe bent. Hè? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ah. Zeker niet. Nee, je lacht nog en je ziet er goed uit. Je ziet niet witjes of zo. Nee. En je hebt ook gewoon nog gewerkt vandaag. Maar het is wel heel lekker om buiten te zijn, hè? Ja, ah, zeker, zeker. Je had eigenlijk nog een, een andere partner in de hand moeten nemen. Die gaat voor lekker buiten zijn. Ja. Weet je welke ik bedoel? Nee, nee, nee. Oh, nou, nee. ik ga het maar niet noemen nu. Maar, uh, en heb je goede kleding? Ben je nog niet onderkoeld? Nee, nee, nee. Ik heb zeker goede kleding. Ik ga ook volgende maand ga ik naar uh, Snowdonia. Dat ja. is een race in Engeland. En daar ga ik 170 kilometer doen. Dus ja, ik heb al mijn spullen al gehaald eigenlijk. Dus, uh... En, uh, heb je het nieuws gehoord van die man die heel Afrika is doorkruist? Ja, zeker. Dat heeft hij ook gehaald? Zeker, en, en die mevrouw Paris die gewoon... Uh, de meest moeilijke trail. De Barking marathon inderdaad. Is dat ook nog iets wat je op je wensenlijstje hebt staan? Ik heb die zeker op mijn wensenlijst echt? staan. Alleen daar word je voor benaderd. En er zijn maar oh. heel weinig Nederlanders die dat gedaan hebben. Dus uh, nou, misschien dat ik ooit op het, uh, op het lijstje kom. Ja. ja. En hoe heb je je voor dit kunnen voorbereiden? Want zomaar even dit bedenken als je nooit echt... Of ben je al een goede sporter? Ja, ik ren wel gemiddeld 100 km per week, dus ik ben wel een oh. beetje voorbereid. Alleen ja, dit, dit blijft toch een momentopname mm -hmm. ja. Ja. Wissel je van schoenen elke dag? Ja, ik wissel wel elke dag van schoenen, ja. Ik heb nu deze, ja. Ik wissel elke dag nu van schoenen. Ja, ja want deze zijn nu nat, dus ja, je kan niet morgen met natte schoenen weer van start. En uh, nog geen last van blaren? Nee, geen last van bla blaren gelukkig. Dus ik heb dus wel, ja, ik heb massen. ja En die schoenen, ja, ik heb veel schoenen gekregen van van vrienden, dus eh, nee, ik heb wat, mee, gedeet, ja. Dat mij Wat goed, wat goed. Tof. En, uh, ja, heb je ook al de secure-run gerend? Heb je dat ook nog even tussendoor gedaan? Nee, nee, nee. Mijn vrouwtje ging wel lopen, maar ik vond het een beetje te slecht weer. En uh, ja. nee, nee, nee, nee. Ik moest zelf die dag 30 kilometer lopen, dus oh, ja. ja, het kon helaas niet. Ja, en uh, heb je ook muziek in? Of heb je de hele tijd uh, mensen om je heen die met je meerennen? Nee, ik heb eigenlijk wel de hele dag uh, muziek op hoor. Luister ik de hele dag naar Zandvoortse uh, radio. Wat goed, wat goed. Ah. Nou, uh, jullie horen het. Dan moeten gewoon meer ritmische muziekjes uh, afgespeeld worden om op te rennen. Wat is je favoriete renmuziek? Ja, ik... Heb je een nummer? Het is echt een momentopname. Als ik soms, uh, als ik het zwaar heb, dan ja, ik luister van Adel tot aan uh, echt van alles tijdens het redden. Ja, we willen natuurlijk wel een nummer draaien die voor jou nu helpt. Oh. Ja, dat is, ja, dat is lastig. Hè? Dat heb ik ook altijd. Ik, uh... nou, je weet wel een hele goede. the show must go on. Dat vind ik een mooie voor deze week. Nou, dat, dat beslaat ook alles natuurlijk. Ja, ja Zeker weten. En, uh, de doktoren die moeten ook altijd maar doorgaan. Mitten. En wat ben je nu steeds op je klok aan het kijken? Op de tijd, of we een beetje op schema zitten. Moeten we een beetje rennen, dat je warm ja, ja. blijft? Ja, we kunnen wel ik een kan wel een stuk... beetje rennen ja, hoor. Ja, ja, oké. Alleen, een ja. uh, klein stukje rennen. Het is natuurlijk prachtig om nu te rennen door de duinen. Want de, de kleuren zijn super mooi. Kijk je daar ook nog naar? Of denk je van nee, ik heb mijn focus nu gewoon op, uh, op het rennen? Nee, ik kijk wel zeker veel omheen. Ik, vind het ook ik, ja, ik hou van buiten zijn, dus uh, ja, ik vind het wel mooi. Vooral, ja, Zandvoort blijft toch, vind ik het mooiste gebied om te rennen. Vooral de duinen. Amsterdam-Vondelpark is ook wel leuk, een beetje mensen kijken. En dan, uh, ja, ik zo, via Bad ben ik eigenlijk bij Zandvoort. Ik vind het eigenlijk heel knap dat je nu na 43 kilometer nog gewoon zo gezellig kan... <laughs> ja, ik kon het ook met de marathon. Dan heb ik ook nog filmpjes gemaakt voor mezelf ja. en mijn zussen. Maar uh, toen waren we er al. En jij zit nu al op 43 kilometer. Dat vind ik uh, echt... Meer donaties gekomen. Zo. Zijn dat die piepjes, al die donaties? Nee, dat zijn de kilometers. <laughs> en, uh, nou, ja, ik, ik denk dat we wel... Uh, ik hoop het en ik denk het wel dat we 3000 euro gaan halen. Dus dat zou echt mega zijn. Dat ja. zou fantastisch zijn. En dan ga je dat vrijdagavond uh, bekijken. Oh nee, zaterdag natuurlijk. Als het, uh, als het eindigt... En dan uh, ga je dat persoonlijk overhandigen. Ja, ja, nee, dat gaat gewoon via de link. En dan, uh, ja, Kika die, uh, heeft eigenlijk veel contact met mij opgenomen. We hebben ook een stukje geschreven. En ja, vrijdag komen. een beetje familie en vrienden komen naar Kraantje lekken. En die lopen dan de laatste drie kilometer mee. En dan, uh, ja, dat wordt een mooi moment. Dat wordt een heel mooi moment. En ook waar je zelf heel trots op kan zijn dat je dat gewoon na een werkdag zo eventjes doet. Er is ook een vader in het land, ergens, die elke dag 10 kilometer of wat rent hij? Ja, die rent die... Maar die heeft zijn zoontje verloren, hè? Klopt. klopt. En die rent elke dag 10 kilometer? Hij rende elke dag 10 kilometer inderdaad. Ik weet niet precies zijn afstanden. Maar hij heeft ook laatste ronde van Texel twee keer gedaan. Dus 20 kilometer. Jeetje. Ja, en hij heeft geloof ik over twee minuten opgehaald. Dus echt, uh... ja, dat is wel heel bizar. Het is wel echt Hele mooie bedragen en uh, ja, weet je, het beweegt het, letterlijk. Het beweegt mensen, het inspireert mensen om ook zoiets als dit te gaan doen. Want uh, ja, je moet je inspannen en jij bent gezond en je vriend ook hier en ik ook die, wij kunnen lekker rennen. Ik heb het maar een week zwaar. En die mensen die ziek zijn, die hebben het misschien een jaar of meerdere nou, jaren zwaar. Ja. Al die Wat, chemo's. Ja, in de, inderdaad Al ja. dat wachten op uitslagen. Inderdaad. Dat is echt uh, heel, heel moeilijk. Nou, ik heb uh, bewondering hoor. Ik vind het leuk dat ik even onderdeel ben van jou hoor. Ja, ja, ja. Ik kom nu steeds verder weg van huis. Ja, ja, ja, ja. Maar goed... Ja. Dit is trouwens een hele mooie wandeling, de Wiesenten wandeling. Echt een van mijn lievelingswandelingen hier in, in de Duinen. Ik hoop dat hard want Ik ben er al een paar keer afgetrapt. Want je mag daar dus niet hardlopen. Oh, dus, uh, door wie? Ja. Door de Wiesenten of... Uh, door de boswachten? Nee, door, door de ja, boswachten ja. denk ik. Maar die zijn niet zo snel, dus heb ik massa op. Ja, daarom! <laughs> Kijk, je kan nog grappen maken na bijna nu 45 kilometer. Maar je bent er bijna. 50 is je streef, toch? Ja, ja, ja, 50 is de streef, ja. Dus ja, we gaan even.. Ik weet niet... Uh, ik weet tot het einde van dit pad is... Uh, 4 kilometer. Dus ik denk dat we iets... Uh, misschien iets te veel gaan maken, maar... Ah, uh... oh, dat is niet erg. En dan vanavond een biertje? goed nee. voor de spieren? Vrijdag een biertje. Vrijdag een biertje? Ja, vandaag nog even niet. Nou, Jesse, ik wil je heel erg bedanken. Ja, jij ook hartstikke bedankt. Ik vind en, het uh, helemaal gezellig. Vind het is nou wel zeker gezellig. En ik vind het heel mooi wat je doet. En uh, iedereen, heel veel succes nog. Want je bent nog niet op de helft. Morgen, ja. hoe laat ga je morgen verstart? Uh, morgen heb ik drie uur verstart. Oké. Okay. Uh, ja. ja. ik dat je iets beter weer hebt. Het was het weekend natuurlijk mega-heet. Maar dit is lekker. Dit is een hele lekkere rentemperatuur. Dankjewel, ik ga jullie lossen en ik uh, ga je volgen. Bedankt ook, hè. Tot snel. Doeg. Ja, en volgens mij waaide het een beetje tijdens de hardloop-sessie van Carina. Uh, voor het goede doel, daar ging het over. En daar gaat ook het nummer over waar dit nu klaar staat van uh, Pink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 So take my hand for the last time And find my eyes with yours I'm all out of five, Come <laughs> Ja, we zijn er weer, Roy. Nou, dat was uh, <laughs> genieten met uh, Pink All Out of Fight. Wat een mooi nummer, uh, jammer. Ja, het gaat eigenlijk over de strijd tegen een ziekte. En uh, ja, dat paste wel bij het vorige onderwerp. Ja, natuurlijk. Dat paste heel erg mooi. Nou, Nadat we dit hebben afgesloten, gaan we nu naar iets uh, heel vrolijks toe. Want uh, aan tafel zit uh, mijn naamgenoot, Roy van Buringen. Ja, zeker. En die komt hier praten over het, uh, het uh, buurtfeest in voor Noord op 1 juni.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 Verder hebben we uh, natuurlijk de kids en jongeren area wel een beetje op hetzelfde manier. Uh, ja, wat wat minder nieuws was, was dat uh, de paranok toernooi eigenlijk niet door zou kunnen gaan. Um, dat was heel jammer, want het is een van de grote pijlers bewegen. Uh, van Zandvoort natuurlijk. <kwijnt> en... Uh,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 En ik zie je zo op de klok te kijken, want ik zou je met een primeur komen, toch, <coughs> Jammer. Ja. Roy. Dat hebben we wel zelf op de website. Ja, ja, zeker. <laughs> ja. Uh, Roy, Roy um, word jij ook wel eens uh, Roy Donders genoemd? Ja, helaas. Ja. Ja? Ja. ja, dat probleem heb ik dus ook. En dus de reden daarvoor heb ik Roy Donders, hebben we Roy Donders gevraagd om op te treden bij het buurtfeest.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 Artiest is die ik gaat optreden tijdens het buurtfeest. omdat het echt buurts is. Dan hoop ik wel, dat jullie ook een, een stand hebben met een worstenbroodjeskraan. Ja, dat gaat al hardlopen. Ja. Ja. Ja. Nou, dat, klinkt, dat is wel echt een mooie primeur. Dat is uh, hartstikke leuk bij uh, Goedemorgen Zandvoort. We weten nu dat Roy Donders gaat komen. Ja. en er staan er in ieder geval drie Roy's op het plein. Dus dat ja, is, dat uh, is wel leuk, hè? Dat, dat vond is wel ik weer ook. leuk. Ja. Ja. Uh, ja, ja, dus. We zijn weer aan het einde van de uitzending, Jelmer. Ja, het gaat altijd ja, alleen even je de website, de want daar kan je alles op vinden. Zandvoortinsite.nl slash buurtfeest. Ik heb hem helemaal aangepast vannacht. Zandvoort.nl <laughs> slash buurtfeest. Zandvoortinsite.nl ja, ja. slash buurtfeest. Uh, ja, iedereen, iedereen vindt het wel. <laughs> en, uh, op 1 juni uh, gaan we er weer wat moois van maken. Zeker weten. Ik ben natuurlijk met ook wij. met een informatiestent en zo, dus ja. het wordt heel gezellig. Ja. Nou Roy, dat was het alweer. Ja, het was een uh, mooie uitzending uh, vandaag. Uh, Gedra gedragen door de cultuur eigenlijk een beetje. Ja, als je naar de onderwerpen kijkt. De onderwerpen zeker. Allemaal mooie inhoudelijke onderwerpen. goede initiatieven. Uh, en we hopen dat die allemaal uh, goede vervolgen zullen krijgen. Nou, dan uh, wens ik je een fijn weekend, Roy. Dank je wel. Ik, ik wens jou dat ook. En alle luisteraars natuurlijk. Bedankt voor het luisteren. Bedankt uh, Jelmer voor de techniek en de muziek. Bedankt Hans Botman uh, voor de redactie. En bedankt alle gasten voor jullie komst naar de studio of het interview. myself, away, feeling closer to the stars, space, I've been invaded by the dark, can't escape, trying to recognize myself when I feel I've been replaced, when I'm furthest from myself, away, feeling closer to the stars, space, I've been invaded by the dark as myself when I feel I've been replaced whoa, whoa, whoa. and I can feel it kick down in my soul whoa, whoa, whoa. it's pulling me back to earth, let me know that I am not a slave, can't be contained so pick me from the dark and hold me from the grave cause I still feel alive when it's hard I start to notice I still feel I dream, but I'll wake up soon to realize the hand of life is reaching out to rid me of my pride. I call allegiance to myself.